Jurist Stubinitsky met het NOS-journaal. De Iraanse en Amerikaanse delegaties zullen bij de vredesonderhandelingen in Pakistan... niet rechtstreeks met elkaar praten. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een woordvoerder zegt dat Pakistanse bemiddelaars zullen optreden als tussenpersoon... en de boodschappen doorgeven. De topman van het techbedrijf OpenAI maakt excuses. Volgens Sam Altman had zijn bedrijf moeten waarschuwen... voor de vrouw die in februari acht mensen in Canada doodschoot... De schutter was een half jaar daarvoor geblokkeerd door ChatGPT, onder meer vanwege het aanmoedigen van geweld. Medewerkers van OpenAI wilden dat hun leidinggevenden de politie inschakelden, maar dat gebeurde niet. De politie heeft negen Nederlandse mannen opgepakt voor het opblazen van geldautomaten in Duitsland en Zwitserland. Ze zouden betrokken zijn bij zo'n tien plofkraken. De politie deed invallen in onder meer Den Bosch en Amsterdam. Daarbij werden ook spullen gevonden waarmee plofkraken kunnen worden gepleegd. De domtoren in Utrecht is weer compleet. De minutenwijzer, die in januari naar beneden viel... is gisteren teruggeplaatst en extra goed vastgemaakt. De wijzer is 70 kilo zwaar... en werd door medewerkers van het herstelbedrijf 55 meter naar boven getild. En het is vandaag de 40ste verjaardag van het .nl-domein. Op 25 april 1986 werd de aanvraag hiervoor goedgekeurd. Grondlegger van de landcode was Piet Beertema die op dat moment werkte als systeembeheerder... bij het Nationale Onderzoeksinstituut Centrum Wiskunde en Informatica. Inmiddels zijn er meer dan 6 miljoen nl domeinnamen geregistreerd. En daarmee staat Nederland vierde op de wereldwijde ranglijst. Het weer het is droog bij een graad of drie. In de ochtend eerst wat wolken, maar daarna wordt het weer zonnig. Het wordt 11 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 I'll give you all the joy.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 Yeah. you are we never fought in any way She's all good Download the ZFMF.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 is right. That's what makes you was right on